9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Den Bosch en Rosmalen heeft de politie invallen gedaan... in verband met een groot fraudeonderzoek. Zeker zeven mensen zijn opgepakt voor fraude, valsheid in geschriften en witwassen. 200 mensen van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie... en de gemeente Den Bosch zijn betrokken bij de actie. Defensie is ook aanwezig met een speciaal team... dat zoekt naar verborgen bewijsmateriaal. Bij grote brand in Moskou zijn vannacht zeker twaalf mensen omgekomen. De slachtoffers waren marktkoopmannen, volgens persbureau AFP, buitenlandse arbeiders. Ze sliepen in een woning aan het marktplein in Moskou. De brand kon na een paar uur worden geblust. Amerika heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de arrestatie van een Pakistaanse terrorist. De VS is op zoek naar Hafiz Saeed, oprichter van een Pakistaanse terreurgroep... die verantwoordelijk is voor aanslagen in Mumbai in India in 2008. Daarbij kwamen 174 mensen om. Het is niet duidelijk waarom de VS juist nu met die premie komt. De premie van 10 miljoen is gelijk aan die op het hoofd van Taliban-leider Mullah Omar... Op het hoofd van al qaeda leider Al-Zawahri staat een premie van 25 miljoen dollar. Het Surinaamse parlement gaat vandaag verder met de behandeling van de omstreden amnestiewet. Gisteravond is het nog niet tot een stemming gekomen. De wet moet het mogelijk maken dat president Bouterse en andere verdachten in het proces over de decembermoorden amnestie krijgen. Waarschijnlijk zal een meerderheid in de nationale assemblee met de wet instemmen. Als dat gebeurt krijgt Suriname een waarheids- en verzoeningscommissie. Die is bedoeld als tegemoetkoming aan de oppositie en de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden.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 De VN-bijeenkomst over geluk staat onder leiding van Bhutan. Dat land meet levenskwaliteit af aan de hand van het bruto-nationaal geluk. Het bruto-nationaal product zegt volgens Bhutan niet zoveel. Dan het weer nog in de noordelijke helft van het land bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag in het zuiden, zo nu en dan zond, wordt 8 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. En de komende dagen weinig verandering, wel wat kouder. ANWB-verkeersinformatie. De files van de ochtendspits die lossen nu geleidelijk aan op. Toch staan er nog 35, bij elkaar zo'n 150 kilometer. De meeste daarvan staan bij Utrecht en Rotterdam. De bijzonderheden, ook in het zuiden, op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel, 5 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. De A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 10 kilometer. Ook daar was de oorzaak een ongeluk, maar de rijstroken zijn er weer vrij... De langdurige werkzaamheden bij Arnhem die zorgen voor veel oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord, 15 kilometer. En de A58 valt op, van Tilburg naar Breda. Tussen de afrit Hilvarenbeek en, en Goorle, 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Maak nu een afspraak bij Carglas, Want alleen bij Carglas krijgt u nu bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Bel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op carglas.nl. In veel arme landen wordt het land van kleine boeren ingepikt door machtige bedrijven. Daardoor hebben deze boeren geen toekomst meer. Landjepik noemen ze dit. En dat pikken wij natuurlijk niet. Er zijn banken die investeren in deze bedrijven. Misschien wel jouw bank, met jouw spaargeld. Zit je zonder dat je het weet te investeren in landjepik? Mooi is dat. Hoe zit het eigenlijk met jouw bank? Ga naar OxfamNovip.nl en roep banken op om landjepik te voorkomen. OxfamNovip. Ambassadeurs van het zelf doen.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Steeds meer mensen lopen seksueel overdraagbare aandoeningen op. Hoe dat kan, hoort u zo. We gaan maar eens bellen. Eerst naar uh, politieinvallen in Brabant. Ja, Gaan we gelijk maar naar Rosmalen. Daar is Imca van Dijk van de politie. Mevrouw van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn er invallen gedaan in Brabant? De bovenregionale recherche Zuid-Nederland is bezig met een groot fraudeonderzoek. En daarom zijn we op dit moment op meerdere locaties in uh, bos en Rosmalen met uh, doorzoekingen bezig. En waar gaat het om als u zegt over fraude? Het gaat om uh, valsheid in geschriften en uh, witwassen. Uh, we hebben ondertussen ook al een aantal mensen uh, aangehouden. Voor zover ik weet zijn er dat op dit moment zeven. En zij worden, zoals ik al zei, verdacht van valsheid in geschriften en witwassen. Mm, maar gebeurt dat bedrijfsmatig? Of, waar moet ik aan denken? Want het is nogal een operatie als ik u zo hoor. Ja, klopt. We zijn uh, Met zo'n uh, 200 personen zijn wij uh, op uh, ongeveer negen locaties uh, met zoekingen bezig. Het gaat dan voornamelijk om woonhuizen. En um, de verdachten zijn ook alle van één familie. Dus we zijn uh, druk bezig met de zoekingen. Er werken meerdere uh, instanties, meerdere partners werken hier aan mee. En dan moet u denken aan de politie, de gemeente Sactor Bos, het Openbaar Ministerie, de Sociale Recherche. Mm -hmm. Boom, dat is uh, bureau ontnemingen van het Openbaar Ministerie. De KLPD, heeft hier vanochtend al een helikopter boven het gebied gevlogen. En ook Defensie doet mee uh, bij de zoekingen. Hij zegt het gaat om woonhuizen. Gaat het om fraude met uitkering of met hypotheken? Waar moeten we aan denken? Nou, daar kan ik op dit moment nog niets uh, over zeggen. Het gaat in ieder geval om valsheid in geschriften en witwassen. En we uh, doen hier onderzoeken om te kijken of dat er uh, strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Hmm. En mevrouw Van Dijk, wat is dan de rol van Defensie? Defensie zijn hier bezig met advanced search teams. En dat zijn teams die worden gebruikt voor specifieke zoekopdrachten. En dan gaat het om lastige omstandigheden. En dan moet je denken aan zoeken in kleine ruimtes met weinig of geen licht... Zij beschikken over geavanceerd materiaal en dat stelt hen in staat om in de bodem, door muren en door objecten te kijken. Hm. En ze zijn gespecialiseerd om afwijkingen in de omgeving te ontdekken, dus uh, dat is heel nuttig bij uh, een onderzoek als dit. Ja, betekent niet dat u uh, heeft rekening gehouden met ernstige tegenstand of geweld? Nee, op dit moment niet. Er zijn al een aantal mensen aangehouden en voor zover ik uh, op dit moment uh, kan aangeven is dat tot nu toe uh, rustig voorlopen. Mevrouw van Dijk, hartelijk dank. Imke van Dijk hoorde u van de politie. In Brabant zijn dus invallen gedaan in verband met fraude. Eindeloos gesteggel met de gemeente over een aanbouwtje. Een dakkapel of een renovatie. Het is veel huiseigenaren, voor veel huiseigenaren een grote frustratie. Nou, vanaf vandaag kunnen ze hun klachten kwijt bij de vereniging Eigen Huis. Want deze organisatie begint met een meldpunt. Hans-André de Laport van de vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens wat zijn de meest voorkomende ergernissen? Omdat er steeds minder mensen verhuizen, gaan, uh, wordt steeds meer verbouwd en gerenoveerd van huizen. En daar moet je vaak toch langs de gemeente om een vergunning uh, te vragen. En ja, dan kom je in Nederland regeltjesland, want dat is blijk toch... Een, uh, een, ...een zaak te zijn van veel loketten waar je langs moet, eindeloos vertraging... ...terwijl het om vaak hele simpele dingen gaat als inderdaad een renovatie van een huis... ...waarbij je bijvoorbeeld oude kozijnen wil vervangen door nieuwe... ...of door iets groter te maken, bijvoorbeeld hele simpele dingen als een terrasoverkapping ...aan de achterkant van het huis waar opeens allerlei regeltjes uit de, uit de hoge hoed worden getoverd... ...terwijl nou juist de bedoeling was dat die regeldruk zou uh, verminderen ja. en dat... Uh, ja, dat willen we graag inventariseren, we willen graag horen wat men in Nederland ervaart. Ja, klinkt toch niet als een nieuwe ontwikkeling. Waarom trekt u nu aan de bel? Eh, eh, nou, we trekken nu aan de bel juist omdat de bedoeling is dat een heleboel regelvrij is, vergunningvrij... Dus dat je uh, vooral aan de achterkant van het huis zonder vergunning mag bouwen. Maar toch blijkt dat, uh, blijkt dat maar half waar te zijn. Want je loopt vaak tegen welstandscommissies aan. Je loopt tegen uh, allerlei regels aan van gemeenten die, uh, ja, die op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. En juist helemaal niet de bedoeling zijn van, uh, ja, van, van het verminderen van regeldruk. Maar juist eerder zorgen voor, uh, voor vertraging en voor meer regels. Ja En dan loop je er tegen aan dat mensen zeggen ik, ik lever een bouwtekening in... En die krijg ik gewoon weer terug, omdat de ambtenaar zegt... het potloodstreepje is te dik, dus mm. deze, u moet een tekening met een dunner potlood maken. En dan gaat hij langs een architectenbureau, die legt het lachend onder een kopieerapparaat... vergroot het en zet er een stempel op en levert het weer in. En dan is het plotseling goed. Ja. Dat soort rare dingen. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk andere uitersten, maar goed. Uh, op zich dat de gemeente erop let uh, dat ze eisen stellen aan bouwwerken... er wordt uh, af en toe best lelijk gebouwd in Nederland. Uh, ook niet altijd even veilig. De gemeente is er toch voor om daarop te letten. Ja, daarvoor hebben we ook het bouwbesluit. Daarin staat precies waarin uh, uh, ieder bouwwerk, alles wat je bouwt of wat je aanbouwt moet voldoen. Dat zijn dus gewoon de technische eisen. Uh, maar daar gaat het ook niet om. Daar moet natuurlijk op getoetst worden als dat, uh, als dat nodig is. Het gaat juist om de, de, de procedures die er zijn om een vergunning te krijgen om überhaupt iets te mogen gaan doen. Het stempelwerk is dus Het is niet de technische beoordeling, het is, de, uh, het is alles wat er moet gebeuren, bureaucratie voordat je zo ver bent dat je iets mag gaan doen. Hmm. Aan de andere kant zegt u, aan de achterkant mag het? Moeten die bewoners zich dan steeds wel melden bij het gemeentehuis? Nou, dat blijkt ook vaak onduidelijk te zijn. Wat mag nou wel, wat mag niet? En dan zegt de gemeente, ja, doe maar een aanvraag. En dan, uh, als je die aanvraag doet, dan horen we vanzelf wel, of zien we vanzelf wel of het vergunningvrij is of toch vergunningplichtig. En um, in het, ja, dat, dat verschilt heel erg. En je, dan zie je dat mensen vaak maanden bezig zijn om alleen een vergunning te krijgen... voor een simpele terrasoverkapping die eigenlijk gewoon uit de fabriek komt. Maar toch eerst langs al, allerlei uh, ambtelijke loketten moet uh, voordat die geplaatst kan worden. En daar willen we een eind aan maken. Nou, en dan heeft u straks uh, duizenden klachten binnen. En wat dan? Nou, gaan dan gaan we die analyseren. We gaan ze natuurlijk eerst filteren op, uh, op, op alle de klachten die terecht zijn eh, en die je eh, die opzij legt. En dan bundelen we ze, bieden we ze met een advies aan, aan de gemeente en aan het Rijk. Goed. Hans-André de Laport van de vereniging Eigen Huis. Dank. Steeds meer mensen lopen een seksueel overdraagbare aandoening op... staan in het rapport van het RIVM... dat cijfers daarover van de gemeentelijke gezondheidsdiensten bij elkaar heeft gebracht. Onderzoeksleider van het RIVM, Marianne van der Sander. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ziet u een stijging? Nou, wij, wij sporen steeds meer SOA op met seksueel overdraagbare aandoening. Uh... Want wij richten ons vooral op de hoogrisicogroepen. We zien dat eigenlijk bij alle groepen die op die polies komen. Dus zowel jongeren als ouderen, heteroseksuele, homoseksuelen. Mensen uit Nederlandse, mensen, uit Nederlandse achtergrond, mensen uit, met een andere etnische achtergrond. Dus het is een vrij algemene trend dat er steeds meer SOA wordt opgespoord. En dat er dus een grote behoefte is aan deze aanvullende zorg naast de gewone zorg bij de huisarts. En geldt het voor alle SOA's van Glamidia tot aan, nou ja, gewoon uh, het, het geldt voor chlamydia en gonoroe. We zien wel dat het uh, syphilis dat is al jaren aan het dalen. Dus daar zijn we natuurlijk heel, heel blij mee. Dat is ook echt zo uh, die, die, waarbij waar weinig mensen gevonden worden. En op die manier ook bij steeds minder mensen. Dus daar werkt dat uh, heel goed dat we mensen zo snel mogelijk proberen te behandelen. Zodat er geen, verdere, uh, geen andere mensen meer besmet worden. Mm, mm, nou wordt er uh, of meer gevreden, of meer onveilig, onveilig gevreden, of men meldt zich eerder. Waar zit het hem in denkt u? Ja, dat, dat klopt. Dat zou in alle drie die kunnen liggen. Dit is echt iets wat we aanvullend hebben voor mensen met een hoog risico. We weten wel dat deze groep inderdaad hoog risico loopt. Dat zien we ook aan het aantal mensen wat aangeeft van partnerfrequenten wisselen. Geen condoom te gebruiken. Um, maar we hebben geen overzicht over de hele Nederlandse bevolking... om te kijken van wat er daar precies aan de hand is. Maar we weten wel dat, dat, dat in deze hoog risicogroep het probleem echt heel groot is en blijft. En is er verschil tussen mannen en vrouwen? Um, er zijn, er zijn wel verschillen tussen homoseksuele mannen en de heteroseksuele mannenvrouwen. Bijvoorbeeld uh, gonoreu is veel, wordt veel meer gevonden bij uh, homoseksuelen dan heteroseksuele. Uh, maar, uh, uh, en ook syfilis, dat is, uh, zien we vooral bij homoseksuele mannen. Dus er zijn wel wat, wat eh, dat is natuurlijk andere seksuele netwerken, waar ook wat andere soa circuleren. Chlamydia is eigenlijk bij iedereen de meest gevonden soa. En, wa en men waant zich dus ten onrechte veilig? Um, ja, of men uh, uh, denkt er op het moment uh, dat het erop aankomt, niet aan dat dat kan natuurlijk ook um, alcohol bij een spel zijn. Uh, dat, dat weten we niet. Maar het, het, het, is, het is blijkbaar voor deze groep mensen erg moeilijk om, uh, om wat, om, om veilig te vrijen. Ja, en ondanks alle voorlichtingscampagnes, neemt het dan toe. Maakt u zich daar zorgen over, want het, het lijkt niet te helpen, hè? Ik maak me hier zeker zorgen over. Of het niet helpt, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Op Dit is een selecte groep. Uh, want de meeste, hè, dit zijn de ruim 100.000 uh, consulten die we in een jaar zien. De, de, dus de meeste Nederlanders horen helemaal niet tot deze hoogrisicogroepen. Hoewel we ook weten dat de huisarts meer uh, uh, uh, SOA consulten doet. Het is natuurlijk ook op een bepaalde manier heel goed dat mensen als ze risico lopen zich snel laten testen. En dat is natuurlijk een heel positief effect van de campagnes. Want als je SOA kunt hebben, zorg dan alsjeblieft dat je hem niet aan je partner partners doorgeeft. Marianne van der Zanden van het RIVM, dank voor de toelichting. Goed, graag gedaan. Daar. CDA heeft iets nieuws bedacht om vandalisme aan te pakken... ouders altijd en ook direct aansprakelijk stellen. Hoort u straks meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB met een aflopende spits. Wijnand Zwaan? Ja, Marcel, zeker. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Toch staan er nog wel 25. De meeste daarvan bij Utrecht en Rotterdam. Want daar waren de meeste ongelukken gebeurd in deze spits. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat de langste file... tussen Woerden en Knopend Lunetten. 11 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij... De werkzaamheden op de A12 vanuit Duitsland zorgen ook voor aardig wat oponthoud... zo'n 10 kilometer tot aan Arnhem-Noord... En de 58 valt op van Tilburg naar Breda... tussen de afrit Hilvarenbeek en Beek en Gordelen, 5 Gordelen, vijf kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Verenigde Staten hebben een beloning van 10 miljoen dollar gezet... op het hoofd van de oprichter van de Pakistanse groep... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen... in de Indiaanse stad Mumbai in 2008. Bij die aanslagen werden gasten van het Taj Mahal Hotel... drie dagen in gijzeling gehouden en vielen 165 doden. Correspondent Lucas Maagmeester in Mumbai. Lucas, dat is een flinke premie. Waarom is deze man zo belangrijk voor de Amerikanen? Ja, dat is inderdaad wel opmerkelijk. Hè? 10 miljoen, dat is ook het bedrag dat staat bijvoorbeeld... op het hoofd van Mullah Omar, de leider van de Taliban. Dat is toch geen uh, kleine vis. En uh, nou is deze Said wel al langer een gezochte terrorist... inderdaad verantwoordelijk gehouden... voor die aanslagen in Mumbai 2008. 174 doden, verschillende doelen... werden toen aangevallen in deze stad. Hè. Drie dagen lang werd eigenlijk... de hele stad in gijzeling gehouden. Het heeft een enorme impact uh, gehad hier. Uh, het is niet duidelijk waarom, waarom... die Said, nou juist nu die premie... op zijn hoofd krijgt. Ik denk dat het deels een geste is uh, naar India. De Amerikanen zeggen hiermee eigenlijk... tegen de Indiërs, wij nemen jullie ijs... Serieus, de eis dat die Said nou eindelijk moet hangen, ondanks dat Pakistan daar niet aan mee werkt. Lucas, misschien moet je iets dichter op de microfoon, want het klinkt een beetje hol bij je in de buurt en daardoor uh, wat slecht verstaanbaar. Zegt die 10 miljoen, uh, dat is toch redelijk makkelijk uh, te cashen? Men ziet hem toch regelmatig? Ja, dat klopt. Uh, hij leeft redelijk in vrijheid in Pakistan eigenlijk. Het is bekend waar zijn huis staat bijvoorbeeld. Het staat in het stadje Moeritke, Mur als je het wil weten. <laughs> Vlakbij de Pakistanse Lahore. Dus nou ja, ik zou zeggen pak een vliegtuig en, uh, en ga hem halen. Uh, hij verschijnt ook nog regelmatig in het openbaar. Zelfs in februari was hij nog bij een grote anti-Amerika demonstratie. Het is een, een, een stem eigenlijk in het publieke debat. Hè? In, in, uh, in Pakistan Hij verschilt zich Amber... Uh, dus dit is je kans uh, kun je zeggen, maar hij zal zichzelf inderdaad wel beter gaan beschermen nu. Uh, wat vooral interessant is om te zien natuurlijk hoe Pakistan hierop reageert, want uh, dat is natuurlijk wel dit vooral. Hè. Het is een signaal van Amerika aan de Pakistanen. Het is tijd uh, dat we die terroristen op jullie grondgebied uh, nou eens eindelijk gaan opruimen. Lucas Waagmeester vanuit Mumbai. We gaan door naar Amsterdam. waar Robin Visser is op bezoek bij de Surinaamse radiozender Radio Mart in Amsterdam West. Daar volgen ze de gebeurtenissen in het Surinaamse parlement uiteraard op de voet. Dat konden we vanochtend horen. Maar er is ook ruimte voor wat lichtere informatie, zoals een heuse horoscoop. De sterren staan kunstig. U hebt dringend afwisseling nodig. En die zult u ook krijgen. Een tip: nu al beginnen kleine financiële reserves aan te leggen. En dat was uw horoscoop voor vandaag. Via dit station, Maat Radio, terug naar de muziek. En dan brengen wij u een lekkere vrolijke weer. Goh, ja, ik vraag me nou ineens af, nu ik daarnaar zit te luisteren... Harley van Embrix, wat is eigenlijk het sterrenbeeld van Deci Boudersen? Het sterrenbeeld van deze boot, oh, oh, oh, oh, oh, wacht even, wacht even. Hij wordt meestal, volgens mij zie een boogschutter. Ja, en wat uh, kunnen we nog even kijken wat er voor de boogschutter vandaag in jullie horoscoop staat? Voor de boogschutters, ga de boogschutters. naar een plaats waar, waar u door vrolijkheid opgeven wordt. En in de liefde mag u nu rustig wat meer risico's nemen. En de tip aan deze Boutens als boogschutter is... Waag eens iets. Nou, nou dat... Wacht het, hè? <laughs> uh, zo ja. gaat dat dus bij Radio Marts. Ja, zo gaat het. Tussen alle serieuze onderwerpen door ook tijd voor een lachertje? Ja, dat moet kunnen. En uh, het is eigenlijk uh, in de ochtend hapklare dingen richting de luisteraars. Want je hebt er veel die wakker zijn nu. Ze maken ze bereiden zich voor de school... Maar jullie krijgen ook heel veel serieuze reacties op wat er nu in Suriname aan de hand is. Hè? Het is niet alleen ja, maar gekkigheid. Nou, nee, dat is waar. Want uh, als het gaat om uh, Suriname nu aan ieder houdt zijn... Ja, het, het is spannend. Spannend in die zin dat je, het is ook een moment van hoe komen we hier doorheen. Hoe is dat voor u persoonlijk? Is het voor u lastig om als presentator neutraal te blijven over zo'n onderwerp als de Amnestiewet? Uh, ja, soms dat heeft natuurlijk ook wel een eigen mening. Ik heb ook een eigen mening, maar soms lastig. Maar als radioman mag je dat niet ventileren op de radio. En verder ja, zou ik zeggen van... als het gaat om die amnestiewet... misschien moet er ook een eind komen aan iets... maar dan moet men ook echt gaan beleden. Zoals ik al eerder zei. En, en, en dan kan vergeving komen. Ja. Beleiden, hè? schuldbeleiden. Ja, en dan vergeving. En we zijn toevallig in de leidensweg... En mensen hebben hun beleidenis gedaan, zondag jongsleden, Palmzondag. Maar de vraag is of Suriname klaar is voor een massale beleidenis? En dat is zo moeilijk, want je hebt er heel wat voor, je hebt er heel wat tegen. Het is soms 50-50, anderen vinden weer van... als het gaat om de NDP, die hebben niet de absolute meerderheid gehaald. Dus men kan niet zeggen van dat meer dan de helft voor ze is. Maar met die coalitie zie je ook dat drie niet meedoen... Want uh, uh, Suriname is zwaar verdeeld eigenlijk, mag je zwaar zeggen. verdeeld, want de BEP doet niet mee. Ze gaan niet voorstemmen. Uh, van Ronnie Brusweg weten we het niet. Want hij zegt, hij is voor de amnestie. Maar internationaal mogen wij niet in het geding komen. Met andere woorden zeg je dus, ik ben er tegen. Jullie hebben nog een hoop te bespreken. En ik zie aan het lampje wat knippert dat de telefoon gaat. Dat zijn... Uh, ik lacht, zou zeggen, neem hem op. Ja. Oké. Okay. Dag. Dag mevrouw Roos uit Utrecht. Hoe komt u hier beland bij Maat Radio? Luister. Radio 1? Ja, nou kijk, de telefoon gaat de hele ochtend hier. Radio Marks heeft heel veel uh, phone-in-programma's. Waar de mensen dus uh, hun mening kunnen geven. En dan zijn er weer mensen die naar Radio 1 luisteren. En die bellen dan weer Radio Marten enzovoort. Radio het is een he Radio 1, want jullie laten nu luisteraars van jullie naar ons uh, een vakantie komen. Het is een hele leuke kruisbestuiving tussen de NOS en Radio Mart, De Multiculturele Amsterdamse radio en televisie. Waar het uh, vandaag ongetwijfeld ook de hele dag weer zal gaan over de gebeurtenissen rondom die amnestiewet in Suriname. Ik verwijs u graag naar onze website nos.nl. Daar vindt u meer informatie over dat debat rond de Amnestiewet. Dat debat gaat in Suriname. Vandaag verder. Ouders ontkomen er niet meer aan. Ze moeten als eerste opdraaien voor de schade als hun kind verantwoordelijk is voor vandalisme. Tenminste, als het aan het CDA ligt, voor het CDA in de Tweede Kamer. Meneer Turus, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U bent al lang bezig met dit onderwerp. Wat wilt ja. u nou precies? Wat wilt u voor elkaar krijgen? wil dat opzettelijke schade veroorzaakt door 16- en 17-jarigen dat dat ook kan worden verhaald uh, op de ouders. Dat, dat kan u niet? niet. Nee. nee. Nee, dat kan u niet. Uh, als u schade heeft, dan gaat u met uh, uw rekening naar die 16-jarigen. En wat hoort u dan vaak? Of wat is de situatie? Ja, ik heb geen geld van een kale kip. Kunt u niet plukken. Dus u kunt dan vervolgens die vordering die u heeft, die kunt u dan uh, uh, nou ja, in uw zak houden totdat men meerderjarig is. Of totdat de 16-jarige, laat ik zeggen, geld heeft. Nou, dat kan soms jaren duren en zekerheid heeft u niet. Ik uh, vind dat ouders zijn in Nederland uh, nou ja, verantwoordelijk voor hun kinderen. Dat betekent ook aansprakelijk. Dus als u schade heeft, uh, nou, laat ik zeggen, weer dat voorbeeld van die 16-jarige... Uh, een schadepost van duizend. Uh, u kunt, daar begin ik wel mee, nog steeds naar die 16-jarige. Stel dat u daar uh, 200 of 300 uh, kunt krijgen, wat blijft er over... Nou ja, 700 of 800, die kunt u dan vervolgens gaan, gaan verhalen op de ouders. Want ik vind verantwoordelijkheid hebben voor je kinderen... betekent niet alleen met de lusten, want ouders krijgen ook lusten... maar ook met de lasten. Hmm. En als die ouders zeggen, ja, maar het is mijn kind... daar kan ik toch niets aan doen? Nou ja, juist daarom. Kinderen zijn nog steeds niet van de straat en ook niet van de staat. Dus uh, daarom zei ik ook niet voor niks. Kijk, uh, het hebben van kinderen brengt natuurlijk wel een uh, bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En u heeft natuurlijk een speciale band hmm. met uw kinderen. Anders draaien we daar, want dat is, dat is wat de situatie vandaag de dag is. Daar draaien u en ik. Uh, via de verzekeringen draaien wij daar uh, voorop, want de verzekering dekt dan. Nou ja, Maar de verzekering betaalt natuurlijk niks. Dat zijn ja, de premies precies. die u en ik betalen. En zouden ouders ook uh, het moeten kunnen verhalen bij hun kinderen uiteindelijk? Ja, dat, dat heb ik er nu ook op verzoek van collega's ingewijzigd. Wat collega's, andere partijen hebben gezegd... ja, maar meneer Tjuri, u wilt preventief juist een signaal afgeven. Maar als ouders betalen, hoe voelt dus zo'n kind dat? Nou, ik vind dat wel een goed argument. Dus ik heb in de wet nu ook opgenomen, nieuw... dat ouders dan vervolgens een recht op hun kinder, kinderen kunnen krijgen hoe ze dat doen, of ze dat doen, dat is natuurlijk iets tussen ouders en kinderen, maar dat ze het kunnen doen, dat is het, laat ik zeggen, nieuwe ook aan, aan mijn initiatiefwetsvoorstel, dat ouders die dan vervolgens moeten, moeten betalen, dat, ja, of een vakantie minder of zakgeld minder... dat kunnen verrekenen met hun kind. Ja. Gaat het u, uh, meneer Jury, om het geld... of uh, vindt u dit een stok achter de deur voor ouders... om beter op hun kinderen te letten? Nou, dat laatste. Het gaat mij absoluut niet om het, uh, het kloppen van geld uit de zakken van ouders... maar ik vind de normstelling zoals dat nu is... dat niet de familie betaalt, maar de samenleving. U en ik en de verzekering. Dat vind ik, dat vind ik een verkeerd. Ik vind daadwerkelijk dat degene die vernield heeft en in het verlengde daarvan de ouders, want die zijn nog steeds in ons systeem nou ja, verantwoordelijk en daarmee ook aansprakelijk voor hun kinderen. Ik heb er ook iets in gebracht, juist om dat wat u precies zegt, om dat nou ja, te, niet te doen. Stel dat nou de schade te hoog is, dan kan op dit moment, ook zonder mijn initiatiefwetvoorstel een rechter nu al bij vorderingen op mensen zeggen nou... Partij, U wilt bijvoorbeeld 5.000 van die meneer, maar gezien de familieomstandigheden, gezien de inkomsten, maak ik daar niet vijf, maar ik maak daar drie van. Dat kan in mijn wetsvoorstel, wordt dat gewoon overgenomen. Dus het gaat mij niet zozeer uiteindelijk om het geld. Het moet wel preventief werk, maar uiteindelijk vind ik dat die normstelling anders moet. Goed, meneer Thuris, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan nog eventjes naar uh, het verhaal rond burgemeester Els Boot. Zij moet uh, over een paar uur bij minister Leers op het matje komen... over haar weigering om de politie van Giezenlanden mee te laten werken... aan de uitzetting van de asielzoeker Mohammed Rafik Neipzij. In dat gesprek kan uh, heel veel betekenen voor de familie Neipzij. Aan de telefoon is nu zoon. Navid, Goedemorgen. Uh, goedemorgen mevrouw. Wat kan dat gesprek voor jullie betekenen? Hebben jullie zelf nog hoop? Uh, ja, wij hebben zeker nog hoop dat, dat wel, maar uh, dat gesprek is echt heel belangrijk voor ons. En uh, het is echt heel belangrijk dat er een positief uh, resultaat uitkomt. Wat, zou, uh, de wat zou zullen de gevolgen zijn als dat gesprek niks oplevert? Uh, ja, als dat ge gevolg niks oplevert, uh, dan denk ik dat de volgende stap is dat mijn vader uh, terug moet keren. En, en hoe snel is dat dan te verwachten? Uh, ja, dan, uh, zullen we, dan zullen we zeer waarschijnlijk een uh, brief van de terugkeerdienst krijgen. En uh, dat mijn vader daarheen moet. En uh, dat zal uh, niet langer dan een maand duren, denk ik. En waar is uw hoop op gevestigd? Want uh, minister Leers lijkt, ja, uh, wat dat betreft nogal, lijkt duidelijk hè, te zijn. Het, het, uh, de uitzetting moet plaatsvinden. Ja, ik hoop, ik hoop gewoon dat, uh, dat de burgemeester misschien vandaag uh, toch minister Leers kan overtuigen. Of uh, dat... Uh, ja, al die uh, publiciteit een beetje bij minister Lees duidelijk heeft gemaakt... Dat, uh, dat, me, dat hij eigenlijk fout zit. De burgemeester, mevrouw Boot, maakt zich zorgen over de onrust in de gemeente. Hoe is het bij u in de buurt? Krijgt u veel steun? Uh, wij krijgen echt heel veel steun... En, uh... Er komt uh, telkens iemand langs hoe het gaat met ons en uh, dat, dat we ons geen zorgen moeten maken. En, uh, ze zijn ook bezig met allemaal acties, dus we krijgen ze, uh, aan, steun, uh, aan steun is er geen gebrek. Nee, en over de gevolgen voor jullie gezin maakt de burgemeester zich ook zorgen, uh, want je moeder zou dat niet aankunnen. Hoe is het met haar? Uh, ja, het gaat op dit moment echt heel slecht. Dus natuurlijk, uh, ze weet natuurlijk ook over dat gesprek en uh, hoe belangrijk dat is. En, uh, ja, ze moet gewoon uh, heel de hele tijd huilen, ze is depressief, ze is gewoon afwezig. Onderneemt u zelf nog actie of laat u het nu aan de burgemeester over? Ja, uh, ik laat het op dit moment uh, aan de burgemeester over. En uh, voor de rest, ik doe geen acties of zo. Voor de rest uh, wel gewoon uh, uh, in het journaal en zo uh, wordt er wel bij ons telkens uh, gefilmd. Ja, en, en gebeurt er in de buurt nog iets? In, in het dorp, in de gemeente? Ja, ze zijn uh, wel bezig met een uh, soort van uh, belboom. En uh, als stel uh, mijn vader zou opgepakt worden, dan uh, zou uh, binnen een minuut... Zou, uh... Er zijn een groot, uh, groot gedeelte van de buurt uh, hier uh, gewoon voor de deur staan. En hoe is het met uw vader? Ja, mijn, mijn vader, uh, daar gaat het ook niet uh, goed mee. Ik, uh, mijn vader is een hele sterke man. Maar uh, sinds, uh, sinds uh, we die brief van uh, minister Leers hebben gekregen, is hij er kapot van. Nou, we wachten samen met u dat gesprek af uh, vandaag. Dat burgemeester Els Boot heeft uh, met minister Leers. Dank u wel. Ja, ja geen probleem. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. U kunt het nieuws volgen natuurlijk op Radio 1 ook over dat gesprek van burgemeester Boot met minister Leers. De KRO gaat nu verder op Radio 1 met: Goedemorgen, Nederland. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Ga je doen. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, wil veel plegers aan een baan gaan helpen om ze weer terug te brengen op het rechte pad. De vraag is: uh, Hoe krijgt hij het bedrijfsleven zover dat ze hem daarbij gaan helpen? Ons unieke pensioenstelsel staat onder druk door nieuwe richtlijnen uit Europa. Met als gevolg dat onze pensioenuitkering wel met. 20% omlaag zou kunnen gaan en geen brief goed kunnen lezen en amper kunnen schrijven. Bijna 50%, de helft dus, van alle Italianen is wat je noemt functioneel analfabeet. Daarover gaan we praten zometeen bij de Cairo In Goedemorgen Nederland nu eerst het nieuws van bijna half tien. Jan, goedemorgen. Radio 1, het NOS-journaal. Op negen plaatsen in Den Bosch en Rosmalen heeft de politie invallen gedaan in een groot fraudeonderzoek. Er zijn aanwijzingen voor valsheid in geschriften en witwassen. Tot nu toe zijn zeven mensen opgepakt. De verdachten horen allemaal bij dezelfde familie. Het Surinaamse parlement gaat vanmiddag Nederlandse tijd verder met de behandeling van de omstreden amnestiewet. Die houdt verband met de decembermoorden. En er wordt onder meer gesproken over de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, roept Turkije op om de 95 journalisten vrij te laten die gevangen zitten in Turkse gevangenissen. Volgens de OVSE is het aantal gevangen journalisten in een jaar tijd gestegen van 57 naar 95. Ze worden beschuldigd van het verlenen van steun aan terroristische organisaties. En Nederlanders zijn het op drie na gelukkigste volk ter wereld... blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Daarbij wordt gekeken naar onder meer inkomen, vrijheid en levensverwachting. Alleen de Denen, de Finnen en de Nooren zijn gelukkiger. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Er staan er nog 18, zo'n 70 kilometer bij elkaar. Het drukst is het nog rond Utrecht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat nog file na een ongeluk... tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn, 11 kilometer. Maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij. De file op de A12 bij Arnhem wordt nu geleidelijk aan korter vanuit Duitsland. Door werkzaamheden tussen Duiven en Arnhem Noord 5 kilometer. En opvallend is ook de drukte op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. staat tussen Ochten en Tiel 9 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De burgemeester van Amsterdam helpt draaideurcriminelen aan een baan. Bijna de helft van alle Italianen is functioneel analfabeet. Nieuwe Europese regels bedreigen ons unieke pensioenstelsel... en het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is bijna twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Rozenburg. Waar een vrouw van 85 op straat dreigt te komen. als de Tweede Kamer deze week kiest voor de Blankenburgtunnel. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Honderden Amsterdamse draaideurcriminelen moeten met hulp van het bedrijfsleven zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen. Daar maakt Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, zich hard voor. Hij hoopt dat de criminelen daarmee weer op het rechte pad komen. Eberhard van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat niet een beetje naïef? Geef ze een baan en dan klauwen ze niet meer? Nou, dat zou naïef inderdaad zijn, maar het is onderdeel van een, van een heel programma. Uh, en dat begint ermee dat we die jongens opsporen met, met 250 extra rechercheurs. En dan moeten ze hun straf uitzitten. Maar dan? Dan blijkt uh, dat ze altijd weer opnieuw gaan beginnen. En we willen de oorzaken wegnemen. Deze jongens moeten leren werken voor hun geld. Ja, en waarom zou het bedrijfsleven aan te springen om deze mensen in dienst te nemen? Nee, ze staan niet te springen, meneer Kokkeman. Daar heeft u uh, een punt. Maar ze nemen wel hun verantwoordelijkheid om te helpen. Dat gebeurt al met uh, diverse bedrijven, uh, Daar zijn allerlei voorbeelden van. Die hebben we bijeengebracht in een uh, wat wij noemen een gesprek om te horen uh, wat er allemaal voor obstakels zijn... en hoe wij als, uh, als instellingen en gemeenten die, die kunnen wegnemen. Ja. En dan gaat het uh, natuurlijk niet direct om, om honderden. We beginnen met dertig. Uh, uh, en aldoende willen wij komen bij een systeem... Uh, waarbij die jongens uh, weer wat zelfvertrouwen krijgen... weer leren dat het normaal is om te werken voor je geld en niet te gaan voor het snelle geld. Ja, daar heeft de gemeente een top 600 vastgesteld van de grootste criminelen. Die komen in aanmerking voor dit traject. En van die 600 zijn er inmiddels ruim 300 van deze veelplegers gescreend. En 96% van hen heeft psychische uh, problemen, psychotische stoornissen... gebruikt drugs of is verstandelijk beperkt. Ja, dat is waar. Want ze worden nu goed gescreend en dat hebben we uitgevonden. We hebben nu ongeveer 350 van die 600 in ons uh, programma... En de situatie is net zo ernstig als u zegt. Maar uh, we willen niet bij de pakken neerzitten. Kijk, veel van deze jongens... Uh, misschien mag ik dat anders beginnen. Uh, vroeger heb ik ook zelf uh, gevoetbald met jongens... die beperkt waren of hun problemen hadden. En op een gegeven moment, vaak toen nadat ze uit militaire dienst kwamen... hadden we leren schoenen poetsen en op tijd hun bed uitkomen... Uh, ging dat allemaal uiteindelijk goed. Uh, dus we moeten deze jongens wel een nieuwe kans geven. Maar dan met een... Uh, uh, heel duidelijk een, een, een, een duw in de rug. En natuurlijk boven hun hoofd moet hangen. Als je niet verschijnt op je afspraken. dan ga je gewoon het resterende deel van je gevangenisstraf uitzitten. Ja, maar als ik hoor: psychotische stoornissen, drugsgebruik, uh, dat soort dingen. Dat, zijn, dat is met name de categorie waar het bedrijfsleven normaal gesproken. Uh, mensen niet eens op een sollicitatiegesprek laat komen. Nee, dus dat hoe klopt. hoe het krijgt het u die mensen dan aan het werk daar? Het, is een, uh, het, is niet, uh, uh, het zal heel moeilijk zijn. Maar het is ook maar een onderdeel van ons programma. Tegelijk uh, zijn er mensen bezig... betere opvangmethodes te vinden... te zorgen dat we die psychische problemen beter aanpakken... de verslaving uh, helpen oplossen. Het is, uh, en dat is allemaal ook in het belang van onze samenleving. Hè? En natuurlijk willen we de jongens... nadat ze verantwoording hebben afgelegd... ook weer een kans geven en bijhalen. Uh, maar wij kunnen veel beter... Uh, met het oog op het voorkomen van recidieven... dit soort dingen ook proberen. En... Wat ik fantastisch vind, is dat een heleboel bedrijven in de stad... wel degelijk bereid zijn daarbij te helpen. En wie uh, heeft u verteld of hoe heeft u uitgezocht dat het gaat werken? Want die mensen vallen natuurlijk niet zomaar voor niks in herhaling. Uh, nee, maar die mensen hebben vaak ook nooit een kans gehad, meneer Koekerman. En uh, die wantrouwen alles en iedereen. Die, die zijn alleen gewend te denken in termen van het snelle geld. Uh, die krijgen nu dus veel eerder een straf en veel uh, strengere straf... En daar hoort bij een perspectief te hebben. Uh, en tijdens die straf te werken aan ja, die psychische problemen, die verslaving. Uh, maar ook die vaardigheden om op tijd het bed te komen, afspraken na te komen. Uh, en dan gaat het salaris dat ze verdienen voor een deel terug naar het aflossen van de schulden die ze gemaakt hebben. Er zit veel hulp op. En de, mag ik zeggen, de clue van die top 600-aanpak is dat we allemaal aan dezelfde 600 werken. Waardoor we dit keer hopelijk moeten daar voorzichtig in zijn. Uh, wel deze jongens uh, weer op het rechte pad kunnen krijgen. Wat voor werk gaan ze doen? Van alles. Dat, dat, wat De ideeën die erover verzameld zijn... Uh, dat gaat van werken in een uh, smederij, uh, groenonderhoud... bij woningcorporaties. Het zijn uh, natuurlijk lage, uh, laag opgeleid werk. Uh, of laagopgeleide banen. Want die jongens hebben weinig opleiding. Maar het ligt in die sfeer. Maar dat is genoeg om weer zelfvertrouwen te kunnen krijgen en te merken dat het ja. leuk en respectabel is om voor je geld te werken. Ja. Krijgen die werkgevers daar ook iets voor terug... of doen ze dit uit vrije wil en uit uh, altruïsme? Nee. Nou ja, wel uit verantwo verantwoordelijkheidsgevoel. Maar als het lukt, dan kan het ook zijn... dat ze uh, voor eeuwig een zeer gecommitteerde werknemer hebben. Wat ze er voor ons voor terugkrijgen is dat we hebben afgesproken... jullie mogen er geen enkele organisatorische zorg aan krijgen. En we zorgen dus als een stagiair bij jullie begint... dat er voor die problemen die u noemt, psychiatrisch enzovoort... Een, een, een coach is, maar en ook voor het technisch werkgedeelte. Iemand die dat vanuit de gemeente begeleidt. Ontzorgen heet dat. Uh, dat is het jargon voor uh, ze, het is al zwaar voor hen om die verantwoordelijkheid te nemen. Geef ze geen enkel probleem erbij. Ja. Wat zegt u tegen werklozen die thuis zitten en ook op zoek zijn naar een baan en uh, wel zien dat een uh, veelpleger aan het werk komt en zij niet? Dat is, een, uh, uh, dat is best een model dilemma. Speelt overigens niet alleen bij werk, maar ook als je helpt in de sfeer van woonbegeleiding of schuld aflossen. Um, daar heb ik maar één echt antwoord op. Dat is te zeggen, het is in ons allerbelang... dat deze jongens weer uh, op het spoor komen. Um, en wij doen dat een, een bepaalde periode. Dit programma duurt twee jaar. Om ervan af te komen dat ze weer opnieuw overvallen plegen. En dat is een uh, maatschappelijk belang. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Dat we een tijdje de focus op hen zetten. U vraagt het overigens aan een burgemeester... die uh, vanochtend nog weer in de krant leest dat de werkloosheid in Amsterdam is gedaald van 43.000 naar 28.000 in het vorige jaar. Dus we zitten in een hele sterke economie. En, uh, maar het morele dilemma, dat moet ik u nageven, dat bestaat. Ja, en tegelijkertijd, excuus voor mijn cynische vragen... maar dat is natuurlijk toch hoe mensen er wel tegenaan kijken... Uh, ook als je zelf een eigen bedrijf hebt. Uh, het hoeft maar één keer mis te gaan en zo'n ondernemer zegt natuurlijk uh, bij mij niet meer helemaal eens. Ik vind ook helemaal niet dat u cynische vragen stelt. Dat zijn allemaal reële vragen. Maar wij willen gewoon uh, vechten voor de echte oplossing. En dat is dat de jongens weer gewoon mee gaan doen met de samenleving... in plaats van daar alleen op in te hakken. En overigens, we zitten ook aan de defensieve kant met allerlei dingen te denken. We hebben, uh, er is het risico bij deze jongens uh, dat ze stelen. Eerder dan bij gewone mensen natuurlijk. Dus we willen daar een verzekering aanbieden, zorgen dat de werkgever nooit met een schade of een ellendig gevoel blijft zitten van het feit dat hij die verantwoordelijkheid heeft genomen. Juist. Twee jaar gaat het duren. Dus over twee jaar weten we of het een succes is geweest of niet. Ja, we, we zijn eigenlijk 1 mei vorig jaar met het programma begonnen. En we liggen op schema. Er zijn nu van de 600 jongens 350 helemaal gescreend. Er zitten er wel heel veel in de gevangenis. Um, dus uh, we, zeggen, we hebben eigenlijk gezegd... dit moet een werkwijze worden die overal bij de politie... en uh, bij al die instellingen gebruikt gaat worden. Dus we zijn bijna halverwege. Ewart van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Voedselbank Amsterdam verwacht dit jaar... een explosie van het aantal aanvragen. De eerste drie maanden van het jaar... steeg het aantal verzoeken al met 20 procent. Wanneer kun je een beroep doen op de Voedselbank? Het antwoord komt van Piet van Diepen... van de Voedselbank Amsterdam. Ja, er zijn hele heldere criteria voor. Het is um, um, dat één, één huishouden. Uh, mag 180 euro per maand vrij te besteden hebben, dus na huur en vaste lasten eraf. En als daar een kind bij is, uh, dan komt er 50 euro per maand bij en een volwassene 60 euro per maand. Dus stel, uh, er is een, uh, een, een, een, een moeder met, met een kind, dan uh, uh, mag die 230 euro vrij te besteden hebben en uh, heeft ze dat bedrag of minder... dan komt ze in aanmerking voor een voedselpakket bij ons. Ja, dit moet gecheckt worden natuurlijk. Er is een intakegesprek van mensen. Want uh, we hebben in het verleden wel eens uh, wat, wat, wat breder uh, aangenomen. En toen was de toestroom veel groter en te groot voor ons. We zouden iedereen willen helpen natuurlijk. Maar dat, uh, uh, ja, op een gegeven moment moet je dus criteria stellen. Anders, Piet van Diepen van de Voedselbank Amsterdam... heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar voor uw Vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Rozenburg. Harm van Attenveld. Dit lage gewelf is het hart van een eeuwenoude boerderij? Ja, deze kelder die dateert uit het begin van de 18e eeuw. Die is 300 jaar oud. Het is dus een oorspronkelijke, authentieke gewelfkelder. Rijk de Jong laat met het huis van zijn ouders zien... We gaan hier de trap omhoog uitgesleten treden. Dan komen we bij een groen geschilderde deur. En we belanden dan hier in de gang. Daar schiet een kat weg. De thermometer, de barometer staat op veranderlijk. En hier is de voordeur. En die doe ik open. En dan kijk ik recht op het botlekgebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, Jannie de Jong, de moeder van Rijk. Deze polder, die bestaat al ontzettend lang. Maar ooit stonden hier 25 boerderijen. Ja. En u bent de laatste boerderij die nog over is gebleven. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, dat is de laatste die er nog staat. Uh, op, door een of andere vreemde spelingen van het lot is deze blijven staan. Mijn ouders hebben het geluk gehad dat ze hier kunnen heb, hebben, zijn kunnen blijven wonen. Want eigenlijk is uw huis al 50 jaar lang onteigend. Ja, dat zeker. Hoe kan het dan dat uw moeder hier toch zo lang nog heeft kunnen blijven wonen? Ja, ook dat, is, dat weet niemand. Dat is heel erg moeilijk om daar, een, uh, om daar iets over te zeggen. Het is... Rotterdam. de gemeente Rotterdam heeft het toen overgenomen. Die hebben het toen gekocht. 24 boerderijen hier in deze polder, die gingen plat. Daar zien we nou die rokende schoorstenen. Deze blijft staan, maar het lot ligt nu in handen van de Tweede Kamer, want donderdag debatteert ja. die Kamer over het voorstel van mevrouw Schultz, de minister, die is voorstander van de Blankenburgtunnel. En als die doorgaat, dan moet deze boerderij weg. Ja, dat zal dan de laatste zijn van, van een serie van 25, die ook zal moeten verdwijnen. Want als Echt? we hier naar boven kijken, we staan hier onder de imposante gevel, hoe hoog is het mevrouw? Ja, dat is heel hoog. 10 meter? 11, 10. En dan zien we daar aan de bovenkant van de gevel een geel geschilderde sierrand. Dit is helemaal origineel. Dat heb ik laten maken. Dat was precies goed. Het was helemaal... Maar die was echt oud. En toen heb ik een andere laten maken. En dat heeft hij precies... Dat was een oudere timmerman nog. En die heeft dat keurig precies helemaal nog uitgehaald. U heeft jarenlang heeft u gehuurd van de gemeente Rotterdam. Want die waren de eigenaar. Sinds een paar jaar is het eigendom van Rijkswaterstaat. Ja, als het nou straks doorgaat, wat gaat er dan met dit huis, met die moeder gebeuren? Ja, dat is het grote probleem. Want uh, ik denk dus dat Rijkswaterstaat niet al te, niet al te elegant uh, mijn moeder, uh, van mijn moeder af probeert te komen. Uh, zij wordt feitelijk op straat gezet met een hele kleine vergoeding. Ze krijgt geen nieuw huis aangeboden. Ja, en ik vind dat heel erg kwalijk voor iemand die zo lang een huis zo goed onderhouden heeft. Maar ik kan ook zeggen, ja, ze heeft 50 jaar lang geluk gehad. Want ja. ze is al 50 jaar onteigend en ja. ze woont er nog steeds op het mooiste stukje ja. van... Uh, het eiland rozenburg dat is ook zo dat is ook nee dat is dat is helemaal waar maar goed ik vind niet dat iemand die 85 is uh, op zo'n manier uh, behandeld mag worden door de staat ik vind het uh, eigenlijk uh, ja, best wel schandalig ja, want u woont hier zelfstandig heeft internet in de keuken maar uw grote liefde dat zijn de dieren geloof ik hè ja en en mijn boeken want wij lezen graag ook want ik heb nog meer gedaan het boeren hoor. U. Rijk de Jong schrijft onder het pseudoniem Aristide van Bieneveld ook boeken ja, ja, uit een weblog bij. En schrijft erop onder andere hoe de Nederlandse staat mijn moeder de genadeklap toebrengt. Ja. Niet een beetje overdreven? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Het is, uh, het is nog te zacht uitgedrukt. Te zacht uitgedrukt? Je nee, vind... hebt brieven geschreven naar de Tweede Kamer. Ja, nee, nee. Golfweg is het zo dat de rechtse partijen voor zijn. De coalitie ja. is voor. Ja. Alleen een mirakel kan deze boerderij nog redden. Ja, misschien Hero Brinkman. Dat, dat zou maar kunnen. Of iemand anders die uiteindelijk toch besluit om tegen te stemmen. Dat, dat, daar, daar hopen we dan maar op. Hè? Een stille roep is dat. Hier vanuit het botlekgebied vanochtend... Van, eh, bij de ingang van de oude-ewaarde boerderij hier op het eiland Rozenburg. Harm van Attenveld was dat. Straks, de helft van alle Italianen is functioneel analfabeet. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1981. De Osborne One is een vrij vormgegeven laptop gericht op de gespierde zakelijke gebruiker. Ja, het ziet eruit als een fletse naaimachine koffer. De eerste draagbare computer die deze dag in 1981 werd gepresenteerd. Hij werd vernoemd naar zijn maker, Adam Osborne. Maar volgens computerverzamelaar Walter Belgers... heeft Osborne niet lang kunnen genieten van zijn bijzondere vondst. Nou, de Osborne 1 dat is een computer uh, uit 1981. Uh, ja, in die tijd komt uh, computers nog niet zo heel veel. En Het was een hele grote uitdaging om ze klein en versjouwbaar te maken. Want een portable dat is niet uh, een laptop, dat is een verschouwbare computer. Het apparaat woog raar. Uh, Ruim 10 kilo. Dat zag er een beetje uit als een, uh, ja, een, een hele grote attaché-koffer. En de, de klep aan de bovenkant, dat was het uh, toetsenbord. Dus je kon hem uh, meesjouwen uh, als je 10 kilo wilde dragen. Het ding ergens neerzetten, het toetsenbord van de voorkant eruit klappen. En dan verscheen daar een heel klein beeldschermpje. Uh, en dan echt heel minimaal, maar een paar centimeter groot. Met aan de zijkant twee hele grote ouderwetse floppy drives. Want in die tijd waren er eigenlijk ook nauwelijks harddisks. En Je kon het systeem aanzetten en op dat mini-display kon je een paar regels tekst tevoorschijn toveren en dan kon je bijvoorbeeld mee tekst verwerken. Hij kostte 1795 Amerikaanse dollar bij de introductie. De eis was dat het een goedkoop systeem moest zijn en hij moest zo klein zijn dat hij onder de vliegtuigstoel zou passen. De uitvinder, dat was niet meneer Osborn. Meneer Osborn die, die had een boekenbedrijf en die heeft dat verkocht en is toen Osborne computers gestart met, met dit systeem. Maar hij heeft een hele slimme computerbouwer aangetrokken, Lee Felsenstein, en die heeft het systeem bedacht. En het werd dus ook onmiddellijk een hit en dat kwam ook omdat hij heel slim was en allerlei deals maakte met softwareleveranciers. Want in die tijd was het nog niet zo gebruikelijk dat je software bij je computer geleverd kreeg. Dat moest je allemaal erbij kopen. En hij had deals waardoor hij ook goedkoop uh, die software kon leveren. En uh, ja, die software die erbij zat, die was al bijna evenveel waard als het systeem zelf. En dat heeft zeker bijgedragen aan het succes van het apparaat. Alleen een paar jaar later uh, ja, toen kwamen er allerlei concurrenten op de markt en hij uh, kon niet stil blijven zitten en hij moest wat nieuwe uh, systemen ontwikkelen. En hij was iets te vroeg met het, uh, het publiek maken van het feit dat er nieuwe systemen aan zaten te komen. Waardoor heel veel mensen en uh, ook resellers hebben bedacht van nou uh, we gaan die oude Osborne 1 maar niet meer inslaan want die raken we straks niet meer kwijt. Wachten we wachten wel op het nieuwe systeem. En daardoor is er een, een heel groot cashflowprobleem ontstaan en is die uh, uiteindelijk een 83 bankgoed geraakt. Well, Osborne Computers' failure was nothing to do with falling out. It was nothing to do with uh, industry uh, competition or collapse. The company, plain and simple, committed suicide. Nou, wat het systeem tegenwoordig voor de verzamelaars waard is, het is wel een uniek systeem, maar ook weer niet zo uniek. Uh, dus de originele verkoopprijs die, die haal je niet meer. En als ik zo op de computer even kijk op eBay, dan zie ik dat ze inderdaad uh, de goedkoopste gaan voor onder de 100 euro. En het loopt op tot 200, afhankelijk van de staat. Al met al een prima op een computer voor 1981. Computerverzamelaar Walter Belgers over de eerste draagbare computer. Die werd gepresenteerd deze dag in 1981.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 And then as conveyed she's long. Moira, uit Nederland. Winnares van de Grote Prijs. En uh, dit is een debutsingel uit uh, maart. Jongsleden Timmit heet het. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Een brief lezen of een kaartje kopen bij de automaat. Bijna de helft van de Italianen kan het niet. 47% van de Italianen is namelijk functioneel analfabeet zoals dat heet, en heeft dus moeite met lezen en schrijven. Blijkt uit een onderzoek van de World Literacy Foundation. Het wieg Zeedijk, Goedemorgen, correspondent goedemorgen. in Italië. Jij kan wel lezen en schrijven. Dat is wel een tamelijk groot percentage. Bijna de helft van alle Italianen kan niet lezen en schrijven. Ja, dat komt overeen met wat hier het Bureau voor Statistiek zegt. Die zeggen 45% van de Italianen tussen de 25 en de 64... die hebben op zijn hoogst de middenschool volbracht. Nou, dan ben je 14 jaar. Dan zou je daarna eigenlijk nog een beroepsopleiding... of voortgezet onderwijs moeten doen. Maar dat heeft dus 45% van de Italianen niet gedaan. Nee, maar als je 14 bent, kan je toch wel lezen en schrijven inmiddels, of niet? Ja, maar als je dat niet onderhoudt, zeg maar, dan verlies je dat ook wel snel. En het onderwijs is ook niet zo heel erg goed dat dat uh, echt goed blijft hangen. zeg maar. Het zijn eigenlijk twee categorieën, moet je onderschrijven... Oude mensen, mensen zeg maar boven de 60, die zijn niet of nauwelijks naar school geweest. Uh, soms hooguit de lagere school gedaan. Dat zijn er ongeveer 6 miljoen. Nou ja, dat zijn de echte alfabeten, analfabeten, zeg maar. Maar er is ook een grote categorie jeugd. Um, tot eind jaren 90 was de schoolplicht tot 14 jaar. Dat is toen opgetrokken naar 16 jaar. Maar het blijkt nu dat er gewoon heel veel voortijdige schoolverlaters zijn. 11 procent, en als je naar het zuiden gaat, wordt dat zelfs 15 procent... is voor zijn zestiende al van school af. Dus die komt niet eens aan die leeftijd van schoolplicht. Maar, even zo goed zorgwekkend, de jongeren die dan wel na hun zestiende... toch nog naar zo'n beroepsopleiding gaan, die maken hun school niet af. En dat is landelijk in Italië 19 procent. En in het zuiden loopt dat op tot 26 procent. Juist. Uh, dus het probleem is niet opgelost als die 6 miljoen ouderen uh, komen te overlijden. Nee, zeker niet, want die, ja, die jongere generatie, daar is dus weinig hoop op, zeg maar. Een derde die gewoon geen diploma haalt. En dat is een groep die natuurlijk weinig of niet leest, uh, thuis ook niet. Hun kinderen zullen dus thuis ook niet met leesvoor in aanmerking komen. Vijftig ja. procent van die schoolverlaters is natuurlijk ook werkloos. Dat maakt dat het een zwakke groep is, ja. die ook nog eens een keer makkelijker met uh, criminaliteit in aanmerking komt. Juist. Uh, de vraag is hoe deze groep zich redt in de samenleving. Nou ja, dat is dan toch nog wel redelijk, zou je denken. Er zijn bijvoorbeeld in Italië heel veel loketten hè, met personeel. Die kan je altijd helpen. Op stations zie je altijd dat er een rij staat voor het loket. Terwijl de ticketautomaten er een beetje werkeloos bij staan. Op het postkantoor altijd rijden bij de banken. Altijd rijden bij de loketten. Terwijl je natuurlijk heel veel zaken ook uh, kunt afdoen met een, uh, met een schriftelijke overboeking of zo. Dat laten ze dan toch graag, uh, daar laten ze zich graag bij helpen. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld in uh, de rechtbank, dat was een rechter in Florence. Die zei: het is schrikbarend, zorgwekkend hoe weinig mensen een, uh, een, verk ja, een geschreven verklaring kunnen voorlezen. Je moet dan zeggen. Een hey, ik, ik, getuige bijvoorbeeld, ik verklaar de waarheid te zeggen niets: dan de waren blablabla. Bla. Dat, dat is een zinnetje, dat staat gedrukt op een, op een vel papier. En dat kunnen heel veel mensen gewoon niet voorlezen. Dat is uiteindelijk schokkend. Zeker omdat Italië natuurlijk in zwaar weer zit, economisch gezien. En dat de regering er alles aan doet om het land er in economische zin weer bovenop te helpen. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken als de helft niet kan lezen en schrijven. Nee, hoewel iedereen natuurlijk wel weet dat je zou moeten investeren in onderwijs... is dat natuurlijk op dit moment inderdaad niet de prioriteit. Uh, tuurlijk, de minister van Onderwijs heeft wel plannen. Hij wil 10.000 nieuwe docenten aanstellen. Hij wil de schoolplichtleeftijd verhogen naar 17 jaar. Hij wil meer lichamelijke opvoeding op school. Maar specifiek over analfabetisme heb ik hem nog niet, uh, niet gehoord. En bovendien, nee. al zijn plannen moeten door het parlement natuurlijk... Nou ja, met meer lichamelijke opvoeding krijg je ze niet aan het lezen, bij mijn weten, toch? Nee, daarom. Dus dat is inderdaad niet iets uh, wat het analfabetisme aanpakt. Dat zijn plannen die hij nu lanceert om uh, jeugd langer op school te houden, hè, waarschijnlijk. Maar. Uh, het zijn nog maar plannen. En ze hebben er ook geen prinses, zoals wij... die zich bezighoudt met het bestrijden van analfabetisme. Nee, inderdaad. Er is hier niemand die echt opstaat... en die daar uh, een land voor breekt. Het is ook, wat ik zeg, niet echt de prioriteit, mensen. Inderdaad, Italië zit in zwaar weer. Het is de portemonnee die nu, uh, nu spreekt. En ja, helaas uh, krijgt dit minder aandacht. Maar goed, die portemonnee raakt niet gevuld... als mensen niet kunnen lezen en uh, schrijven, zou je zeggen. In ieder geval uh, is het een tamelijk schokkend cijfer. Bijna de helft van alle Italianen, dus functioneel analfabet. Beet, zoals dat heet. Moeite met lezen en schrijven. Het Wieg Seedijk vanuit Rome. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, nieuwe regels uit Europa bedreigen ons unieke pensioenstelsel. Klagen de pensioenfondsen en ze waarschuwen Brussel. Dat hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen, Nederland, bij de Caro hier op Radio 1. Na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. Wat kan een crimineel erop tegen hebben dat hij af en eens gecontroleerd wordt op wat punten? Die mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Je stelt toch het belang van de samenleving boven het belang van dat individu. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Als iemand zijn straf of maatregel heeft gehad, dan verdient de mens een tweede kans. En uw mening die telt. Ik geloof überhaupt niet in dat tbs-systeem.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 Dit is Radio 1.